Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask vragenuur van vrijdag 13 december 2013. Dit vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask .nl. Wilt u meedoen aan het vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl i ask. Goedemiddag allemaal. Dit is het Bartumeus I ask vragenuur van vrijdag 13 december 2013. Hoi. Um, ja, wat gaan we doen vandaag? Natuurlijk de vaste onderdelen vragen binnengekomen bij IASK, de valreep en natuurlijk wat apps tussendoor. Uh, twee inzendingen van Dirk. We gaan het vandaag hebben over het opslaan van wachtwoorden, de sleutelhanger van Apple zelf. En um, we gaan kijken naar mini-keypass. Dat zijn best redelijk lange verhalen. Verder krijgen we de update-parade van Derk. Die heeft eerst gekeken, want die heeft zoveel apps op zijn iPhone staan... wat er allemaal weer geüpdate moest worden deze week. Volgens mij staan er nu alweer een zootje klaar. En ik ga uh, jullie nog even bezighouden met Ariadne. Zo in de afgelopen periode heb ik wat mailtjes voorbij zien komen... ...in verband met de afhandeling van favorieten. Dus ik wou daar vandaag, want er is nogal wat mee veranderd, wat verder op ingaan. Dus dat gaat het vandaag worden. Dit is trouwens het één na laatste vragenuur van dit jaar. Volgende week de 20e, doen we dus de laatste. 27 december en 3 januari is er geen IASC-vragenuur, want dan hebben wij zo ongeveer vakantie. Nou, Voordat ik begin met de vragen binnengekomen bij IASK laat ik eerst even de mic los voor mensen die iets dringends te melden hebben. Gaan jullie gang? Niemand? Helemaal goed. Nou, dan begin ik met de vraag. Uh, er is één vraag binnengekomen bij IASK. Dat is een vraag die gaat over pdf's. Um, en wel ging die vraag over het uh, werken met pdf formulieren. Tegenwoordig is het zo dat als een pdf tekstbestandformulier volgens de regelen der kunst is gefabriekt, dan is die voor ons goed toegankelijk. Nu heb ik van iemand een formulier gekregen dat je onder Windows met JAWS prima kunt invullen zelf en dus ook kunt opslaan. Maar uh, zij wilden weten of dat nou ook kon op de iPhone. Nou, ik ben dat zelf eens gaan proberen met de Adobe Reader op de iPhone. Dat werkt voor geen meter. En als je dat, uh, ja, uh, de preview doet, hè, dus uh, via de mail een uh, pdf openen, dan gaat dat ook niet. Dus ik ben benieuwd of een van jullie uh, een app kent... waarmee je uh, dit soort pdf-formulieren wel goed op de iPhone kunt invullen... en dan ook nog kunt uitvoeren. Nou, brandlos. En niemand. Nou, dat betekent dat uh, ik in ieder geval nog verder ga zoeken naar mogelijkheden mogelijkheid om dat te doen. Want het is iemand die dat voor haar werk zou moeten gaan doen. En dan is het natuurlijk wel heel makkelijk als je dat op je iPhone ter plekke kan doen. In plaats van dat je met een laptop en zo moet gaan lopen sjouwen. Oké, okay, nou dan beginnen we met de apps. En um, de eerste die ik wilde gaan doen uh, is sleutelhanger van Apple zelf. Door Dirk. Ik ga de microfoon vastzetten en ik ga hem starten. Ik denk dat ik er nog even tussendoor kom, Tom. Oh, sorry. Ik denk dat ik er nog even tussendoor kom. Uh, als je zoekt naar annotate pdf in de app store, dan vind je heel erg veel. Dus we zeggen hef, hef, uh, Dirk, juist zei iets van annotate no, no, uh, pdf. Je bent namelijk een beetje zacht. Annotate. En dat schrijf je met dubbel N volgens mij. A-N-N-O-T-A-T-E pdf. En er is ongetwijfeld wat je ook kunt kijken, dan moet je even de VIA-app installeren. Dat is een Visual Impairment-app, nog wat gedoe. En er staan ook heel veel apps in die gewoon toegankelijk zijn. En het dus wordt ook gereviewd en zo. Dus ik denk dat dat er is. Oké, okay, dankjewel. Die VIA die kende ik ook nog niet. Ga ik allemaal meenemen. Oké, okay, dan beginnen we nu met uh, de sleutelhanger van Dirk. We gaan het hebben over wachtwoorden. Wachtwoorden-websites is voor iedereen een ellende om te onthouden. En ik wil twee methodes bekijken om dat uh, beter te doen. Ik doe ze wel even in losse artikelen. De een is de sleutelhanger van Apple, wat toch wel een uh, heel mooi systeem is. En de andere is de Mini KeyPass app. En de reden waarom ik er twee doe, is dat de sleutelhanger van Apple kun je vanaf iOS 7.03 gebruiken. En de Mini KeyPass app kun je ook op andere... Uh, IOS 6 gebruiken of IOS 5, net wat jij prettig vindt. Het is wel een beetje een gedoe, want je hebt nogal wat dingen nodig om dat rodding aan te zetten. Om te beginnen staat er op verschillende websites een foutje dat het voor 7.02 geldt. Moet ik het wel even goed zeggen, dat is niet waar. Het gaat vanaf 7.03 en ook met 7.04. Dus ik heb me eerst echt het rambam gezocht waar die sleutelhangers waren, maar die waren er dus gewoon niet. Ja, dat is ook dan weer fijn. En er staat ook in heel veel artikelen dat ze vanaf 7.0 die sleutelhanger supporten. Maar dat, volgens mij is dat gewoon niet zo. Je moet op verschillende plekken wat regelen bij instellingen. Uh, je hoeft, dacht ik, geen simcode slot te hebben. Dat is natuurlijk sowieso wel handig qua beveiliging. Maar oké, okay, dat is niet nodig. Je moet wel een, um, een toegangscode hebben. En dat is een toegangscode naar vergrendeling. En daar kun je weer allerlei feestelijke instellingen mee maken waar we gewoon even rustig naar gaan kijken. Verder moet je wat instellen bij iCloud, bij Safari, de bin en de toegangscode. Nou, dat is dan weer mooi zat qua instellingenwerk vind ik eigenlijk. Um, ik zal je de plekken laten zien waar dat moet. Om te beginnen ga je naar iCloud toe en zet je de sle uh, sleutelhanger aan. Instellingen, actief. Instellingen, instellingen, instellingen. sleutelhanger, iCloud, terug, 4 van 5 streepjes. list iCloud, terugknop. Instellingen. terugknop. Nou, de iCloud, instellingen, terugknop. De iCloud-instellingen zitten gewoon in het normale lijstje, dus niet in het algemeen. Dat blijft altijd een beetje vaag wat er wel en wat er niet in zit. En dat blijft ook altijd even zoeken. Bij iCloud heb je, moet je inloggen, dus je hebt een iCloud-account nodig. Of een Apple-ID eigenlijk, wat hetzelfde is in dit geval. iCloud... En hier kun je iCloud, context. een aantal diensten aan eruit zetten. Klant, Knop, mail, uit. Mail staat eruit. Contacten, aan. En die mail is dan de iCloud mail, dat is niet mijn uh, gewone mail. Contacten, aan. Dus de contacten worden gezinkt in de cloud. Agenda, aan. Die wordt ook gezinkt. Herinneringen, aan. Die ook. Safari, aan. Safari wordt gedaan daar. Nou ja zeg, dat zijn bladwijzers en dat soort zaken. Notities. Het pasboek, dat is geloof ik een, een kiosk-achtig verhaal. Nee, dat is een ander ding. Nou, dat is mij even ontschoten. Sleutelhanger, aan. Knop. De sleutelhanger staat standaard uit. Sleutelhanger, iCloud, terugknop. Je kunt hem dubbeltikken. Sleutelhanger, context. iCloud sleutelhanger, aan. Daar staat je hem aan. Houd uw wachtwoorden en op de apparaten die u autoriseert. Daar vertelt hij wat hij aan het doen is. Uh, dus deze moet je aanzetten. En het kan zijn dat hij zegt dat je eerst een code moet hebben. Dan word je hier doorgestuurd naar die uh, ontgrendelcode toe. Zo niet, dan moet je die met de hand instellen. Knop. En dat doe je bij. Icon. Telefoon. Knop. Zet je pincode verhaal. Instellingen telefoon. En nummer. Plus 316. Contactfoto's in favoriete gesprekken. Context. Geblokkeerd. Wijzig vast in mail van nummer assistentie aan. Nummer assistentie bepaalt automatisch SIM pincode. Hier hebben de simpincode... Die kun je dubbeltikken. tikken. Simpingcode, telefoon. Simpingcode, Simpingcode, aan. Simpingcode staat aan. Wijzig pincode. Je kunt de pincode wijzigen. En de pincode die krijg je bij de aflevering van je telefoon. Er is tegenwoordig een pincode en staat niet meer rondom bij Rob 3 x 0 of 4 x 0 of zo. -code. Dus dat doe je telefoon. daar. Dan ga je vervolgens terug naar. Instellingen. Terug instellingen. instellingen. Algemeen. Knop. Algemeen. Komen slot. Na 15 minuten. Knop. Het codeslot. tik dubbel. Voel code in. Context. En dat is het dus slot waar je mee te maken krijgt bij vergrendeling. Annuleer. Knop. Voel uw toegangscode in. Die wilde je ook wilde toegangscode hier hebben. Dus die knippen we er even uit. Piep. We zijn er weer. Codeslot. Context. Zet code uit. Knop. Daar kun je de code uitzetten. Dat gaan we dus niet doen in dit geval. Wijzig toegangscode. Knop. En je kunt de toegangscode wijzigen. Vraag om code. Na 15 minuten. En je kunt aangeven na hoe lang, dacht ik, dat de code gevraagd moet worden. Dat kan zijn. Een, eenv een eenvoudige toegangscode. Oh. Eenvoudige code. Aan. Vraag om code. Na 15 minuten. Knop. Tikken we even dubbel. Vraag om code. Co Vraag om code. Direct. U kunt hem op direct zetten. Na 1 minuut. Na 5 minuten. Geselecteerd. Na 15 minuten. Na 1 uur. Na 4 uur. Korte perioden zijn veiliger. Context. Nou, we hebben een korte periode gekozen van een kwartier. Ik vind dat prachtig. Lik code slot terugknop. Algemeen. Terug. Algemeen. Instellingen. Terug. Instellingen. Terugknop. Instellingen. Context. Dan moet je ook nog wat bij Safari gaan regelen bij het aanzetten van wachtwoorden, dat je dat echt wil onthouden. Safari. Knop. Daar ja, dacht ik. Safari. Instellingen. Terugknop. Safari. Context. Wat kunnen we hier? Algemeen. Context. Zoekmachine. Google. Knop. Daar kun je een zoekmachine instellen. Dat is een zoekmachine die gebruikt wordt vanuit je adresbalk in het slimme zoekveld. Wachtwoorden en invullen. Knop. Wachtwoorden en invullen, daar gaan we straks naar kijken. Favorieten. Favorieten. Knop. Favorieten kun je altijd Een nieuwe pagina. Knop. Blokkeer pop-ups. Aan. Nou, die staat standaard aan, dat is wel handig. Privacy en beveiliging. Context. Volg niet. Uit. Volg niet, die kun je aanzetten. Blokkeer cookies van derden en adverteerders. Knop. En je kunt cookies blokkeren. Uh, ik heb cookies altijd aanstaan omdat de meeste sites gewoon echt niet vooruit te branden zijn als je cookies uitzet. En de meeste sites die hebben ook niet meer zo'n hele strenge cookiemuur. Zoals dat ding heet. En. Um, gaan daar wat soepeler mee om. Dus ze stellen cookies wel in. Maar op een gematigd niveau. En je kunt vrij redelijk makkelijk die cookies bijstellen op de site zelf. Dus dan hebben ze een soort extra werkbalkje of zo. Ja, blij word je er allemaal niet van, maar goed. Het makkelijkste werken is gewoon met cookies aan. En gewoon ze accepteren. Volg niet. Uit. Blokkeer op slim zoekveld. Knop. Of je een slim zoekveld wil gebruiken, ja of nee. Meld frauduleuze websites. Aan. Meer nee. informatie over Safari en privacy. Nou. Nee. geschiedenis. Knop. Disc en gegevens. Knop. Leeslijst. Context. Gebruik mobiele data. Aan. Gebruik het mobiele netwerk om onderdelen uit de leeslijst op iCloud te bewaren om ze offline te lezen. En zo gaan we nog even. Geavanceerd. Knop. Hebben we daar een honderd Nou, het zou zijn. Terug Website JavaScript aan. Website data. Knop. JavaScript aan. JavaScript aan. v uit. Ja, v uit. Wat zegt hij daar toch? Taal. Tekens. Half letter W. E-B-I-N-F-O-Z-E-N. E. Oh, een webinvoervenster. Dat staat uit. Nou, dat kun je vast wel missen. Om het webinfo te gebruiken, sluit u uw iPhone met een kabel aan uw computer en kiest u het apparaat uit het ontwikkelmenu in Safari. U schakelt het ontwikkelmenu in via de geavanceerde voorkeuren van Safari op uw computer. Oké, okay, dat heeft met ontwikkelaars te maken. Daar gaan we nu niet verder op in. Safari, terugknop. We gaan terug naar Safari. Safari, instellingen, terugknop. Instellingen, context. Dus we hebben een pincode ingevuld. We hebben een uh, ontgrendelcode ingevuld. Dus een, ja, een kwartier. We hebben bij iCloud de sleutelhanger aangezet... En bij Safari moeten we nog even wat doen, Vliegtuigmodus. bedenk ik nu, want dat is dom, namelijk, waarom ging het onder wachtwoorden. Blijfersie, iCloud, e-mail, notitie, herinnering, telefoon, berichten, FaceTime, Klaiten. kompas, Safari, iTunes, Safari, algemeen, Safari, dat is, dat is instellingen, Safari, algemeen, zoekmachine, wachtwoorden en invullen, Knop. Die willen we hebben, want daar ging het over. Wachtwoorden en invullen, Safari, terugknop. En eenvoud veel formuleren automatisch in met uw contactinfo. Eerder gebruikte namen en wachtwoorden of creditcardinformatie. Context. En het leuke, of het leuke, misschien het belangrijke van dit soort uh, toepassingen. is dat je wachtwoorden gaat gebruiken die gewoon sterker zijn. En verschillende wachtwoorden van iedere site zijn. En je hoeft ze gewoon niet meer te onthouden. Je hoeft ze zelfs niet te weten. Je zegt gewoon: kies een wachtwoord. En hij komt met hussenflus 23, 38, 29 uitzoekteken. Te of een ander wachtwoord waarschijnlijk. En dan. Um, kun je het gewoon in die site plakken. Gebruik contactinfo, aan. Gebruik contactinfo, dat betekent dus dat hij mijn naam daar gebruikt. Mijn info, Dirk Velden van de knop. Velden van de nou hartstikke prachtig. Namen en wachtwoorden, aan. Namen en wachtwoorden, dus dat hij en het naam en het wachtwoord in mag vullen alvast. Bewaar de wachtwoorden, knop. Dat ga ik straks even kijken. Sta altijd toe, aan. Sta altijd toe aan, dat vind ik een leuke. Je hebt websites die vragen om het wachtwoord niet te bewaren. En dat kun je hier overroelen. Tenminste, dat beweren ze hieronder. Stij info er zelfs toe voor websites die verzoeken om wachtwoorden niet te bewaren. Context. Dus info voor websites die verzoeken om wachtwoorden niet te bewaren. En daarmee kun je zeggen van nou, daar ga ik gewoon zelf over. Creditkaarts. Creditkaart geldt hetzelfde voor. Je kunt je creditkaartgegevens automatisch laten invullen. Ik heb geen creditkaart, dus dat doe ik in dit geval niet. Bewaarde creditcards. Knap. Nou, we kijken even naar die bewaarde wachtwoorden. Bewaarde wachtwoorden. Happelijk idee. Wachtwoorden, invullen, terugknop, wachtwoorden, context, wijzig, knop. HTTPS, slash, slash, catalogus, aangepast lezen, nl, op .nl, knop. Nou, daar heb je dus het, uh, uh, de sites op een rijtje staan. catalogus, aangepast lezen, www.aangepastlezen.https, slash, slag gedaan, apple.com, trek op, slash, slash, down, dus daar wordt geregeld welk account je gebruikt en welk bol.com. Uh, sorry, welk account je gebruikt, dirk-Ampfisie.nl. En ook eventueel een wachtwoord. HTTPS, slash https, slash dirk nou, Kun je bijvoorbeeld Kijk wachtwoord, context. Annuleer. Voer uw toegangscode in. Daar geen klikjes. Wachtwoord, context. Website https www.karenzorg.nl gebruikersnaam Wachtwoord. piep dat houden we er toch maar even uit voor de zekerheid gebruikersnaam www.karenzorg.nl op, dus op deze manier kun je die sleutel beheren Vier van terug Vier van vijf streepjes terug terugknop en dat doe je dus bij de sleutel oké okay. dus nu zijn alle instellingen waar we ze willen hebben nu we dit ingesteld hebben, gaan we dit gewoon proberen. Ik heb de wachtwoorden voor Anders levensleven even uitgegooid. En die ga ik dan weer opnieuw instellen. Eens kijken of dat... Uh, licht tekstveld. Wil. Okay. Safari. Actief. Safari. Site is er Actief. Ervan, Safari. Safari. Inhoud. Koppeling. E-mail. Even kijken. 07033. 815. jefwerk. Koppeling. Primary tabs. Kopniveau 2. Dan ga ik even met kopjes naar beneden vegen. Inloggen. Active tab. Bezocht. Nieuw wachtwoord aanvragen. Ah, ok. Kop inloggen. Kop niveau 1. Gebruikersnaam. Ster. Gebruikersnaam ster. Tekstveld. Dat betekent dat... Invoegpunt een eind. Gebruikersnaam ster. Tekstveld. Bewerkbaar. Ik mijn e-mailadres invullen. Kijk, Gebruikersnaam ster. Tekstveld. Bewerkbaar. App visie. Gebruikersnaam. Snel navigatie aan. Wachtwoord ster. Beveiligd. Tekstveld. Bewerkbaar. Wachtwoord ster. Beveiligd. Tekstveld. beweg, Komma. Achteropsommingstekens. Ja, Snel navigatie aan. Uw wachtwoord. Mijn wachtwoord onthouden. Aankruisvak. Niet aangekruist. Dus dan laat ik deze gewoon uit, dat het wachtwoord dus niet onthoudt op de site. Inloggen. Knop. En ik inloggen. In. Knop. Wat... Mijn wachtwoord. Inloggen. Knop. Over aangepast lezen. Kop Inloggen. Knop. Inloggen. Wat? Attentie. Wilt u dit wachtwoord in uw e-cloud sleutelhanger bewaren, zodat u het op alle apparaten automatisch kunt invullen? U kunt bewaarde wachtwoorden bekijken en verwijderen via wachtwoorden en formuleren in de Safari-instellingen. Wachtwoord. Knop. Ik kan de wachtwoord bewaren. Nooit voor deze website. Knop. Nooit voor deze website. Dus dan doet hij dat gewoon niet meer. Nu niet. Knop. Nu niet. Nou, ik bewaren. Knop. Inloggen. Knop. Adres 50%. Knop. Adres, knop. Nou, ga ik even ingelogd ben. Dan moet er dus een uitlog zijn. Mijn boeken. Wensenbeheer. Leesverleden. aanwinsten, Navigatie. Mijn gegevens. Mijn relief werk, mijn klanten, mijn hoofd, mijn boeken. Hoofdnaviga, mijn pagina. Uitloggen. Bezocht. Koppeling. Oké, okay, ik ben ingelogd, want ik heb een uitloggen, dus ik log uit. Uitloggen. Bezocht. Inhoud. Koppeling. En nu zou je dus automatisch mijn wachtwoord moeten doen als ik ga inloggen. Ik ben erg benieuwd of dat ook. Boei. Afbeelding. Doet wat hij moet doen. Oorspelen bij aangepast lezen. Nieuws. Kopie. De boeken. Lezen kan altijd. Mijn pagina. Inloggen. Bezocht. Koppeling. Ik log. Inloggen. In. Bezocht. Adres. 50%. procent. Adres. Knop. Klinkt met kopjes naar het goede. Bezochte koppelingen. Koppelregels. Kopjes. 3. Hoofdnavigatie. Ko primary tabs. kopniveau 2. Dat is primary tabs. Ja, vraag me ook niet waarom dat zo is, maar dit is zo. Geniet ervan. Inloggen. Active tab. Bezocht. Nieuw wachtwoord aanvragen. Inloggen. niveau 1. Gebruikersnaam. Sterre. Uw e-mailadres. Sterre. Nou, kop. Wachtwoord sterre. Acht opzommingstekens. Beveiligd, ja, tekstveld. Die kent hij al. En die kent hij Mijn dus wachtwoord. wachtwoord onthouden. Aankruisvak. Niet aangekruist. Kijk, hier staat hij niet aangekruist. dus de site doet dat niet. Inloggen. Knop. Inloggen. Adress. 50%. Knop. Adress. Knop. En je kunt ook, maar dat voert misschien nu wat ver, automatisch een wachtwoord laten genereren... Waarbij je gewoon uh, het wachtwoord eigenlijk helemaal niet kent. Oftewel, dit is de sleutelhanger van Apple om wachtwoorden te bewaren op uh, sites. En een ander bijkomend voordeel van die sleutelhanger is dat je een ding kunt zetten in de iCloud. Dus als je een volgende iPhone hebt of een andere iPad of iets dergelijks en je restort dat, zijn die wachtwoorden allemaal weer beschikbaar. Tenminste, dat is wel het basisidee. Um, het enige nadeel is natuurlijk wel, je hangt alles op aan die ene inlogcode, dus die moet je wel heel erg geheim houden, anders dan gaan er dingen wel heel erg valikant mis. Dan moet ik deze even uitgooien, dat zal ik je dan ook meteen even laten zien, want dan kan ik hem weer veranderen. Thuisknop, safari, berichten, komt dat notitie, sociaal, bestand, instellingen. Gaan we naar instellingen toe. Instellingen. Uh, dat moet bij Safari. Vliegtuigmodus. Dus wat even bedenken. Ik ga met Ctrl-option F even zoeken. Typzoetekst. Naar SAF. Safari. Knop. En dan meteen dubbeltikken. Safari. Instellingen. Terugknop. Algemeen zoek maar. Wachtwoorden. Favorieten. Wachtwoorden en invullen. Wachtwoorden en invullen. Wachtwoorden en invullen. Vul het formulieren automatisch in met uw contactinfo. Eerder gebruik Mijn info. Namen en wachtwoorden. Aan. Bewaarde wachtwoorden. Knop. Die hebben we Wachtwoorden. Invullen. Wachtwoorden, wijzig, knop. HTTPS, slash, slash, catalogus. Aangepast lezen, NL, direct op visie.nl. dan staat je keurig bij als ik die wil verwijderen. Invullen, terugknop. wijzig, knop. Wijzig. Wachtwoord, wijzig, knop. annuleren HTTPS, slash, slash, die HTTPS, slash, slash weg gedaan. Apple, Aan. HTTPS, slash, slash, catalogus. Aan. Geselecteerd. Die HTTPS, verwijderen, Link bovenin een verwijderknop. Attentie. Weet u zeker dat u het geselecteerde wachtwoord wilt verwijderen? Verwijderen. Knop. En... Verwijder En... Verwijderen wachtwoord. Context. Dat wilt u. Annuleer. Oh. Voer uw toegangscode in. Piep. Wachtwoorden. Context Koptekst. Knop. HTTPS slash slash down. Apple.com. de Apple-link weer de bovenste als Nou, stel anders lezen. Wachtwoord is vertrokken. En dan kan ik hem weer gewoon wijzigen naar wat ik wil. Dit was het verhaal over de sleutelhanger... Even een vraag, moest je nou twee codes invullen? Eén voor de ontgrendeling en één voor de gewone pincode, beveiliging, of heb ik dat mis? Uh, het is niet nodig om er twee in te vullen, die pincode hoeft niet. Maar eigenlijk staat er zoveel informatie op, een, in ieder op mijn telefoon dat ik vind dat daar een pincode op hoort. Maar uh, de pincode is niet verplicht, de toegangscode is wel verplicht. En de toegangscode is trouwens ook verplicht voor zoek mijn vrienden bijvoorbeeld. Dus een toegangscode is sowieso wel handig. En ook daar geldt weer dat het een stukje veiligheid is. Kijk, die pincode, dat geldt alleen voor je simkaartgebruik. En de toegangscode is voor de hele telefoon. Dus ik denk dat het gewoon beter is. Ja, alleen kram, moet je dan iedere keer het ding invullen op, uh, als je je telefoon een tijdje niet gebruikt hebt. Dat vond ik altijd uh, een beetje een bezwaar. Ja, het is gewoon veiligheid, denk ik. Dus ik denk dat het wel uh, verstandig is. En je kan hem op uh, één of twee uur zetten of zo. Dan valt dat volgens mij nog wel mee. En ik vergrendel nooit automatisch. Ik heb een schermgoedijn aanstaan en daar moet ik het maar mee doen. En dat uh, is live. Nou ja, Aad, misschien moet je dan toch een 5S kopen. Dan kun je mondgrendelen door middel van die uh, vinger, uh, vingerafdruk, uh, scanner. Ja, ja, ja, ja, maar goed, dat was nog niet van plan eigenlijk. Oké, okay, Dirk, dankjewel. Dat was een zeer uitgebreid verhaal. Zijn er nog meer mensen die vragen hebben over uh, Den Sleutelhanger? Nee, nou dan kunnen we verder naar Mini-Keypass, um, dat is ook weer een, een lang verhaal. De app Mini-Keypass, en dat schrijf je hoofdletter M-I-N-I -I. aan elkaar, hoofdletter k E e p a s S, geloof ik, met twee S'en. We gaan er even heen, en ik heb hem opnieuw uh, op mijn iPhone gezet, om te kijken wat we er, uh, ermee kunnen. En voor zover ik mij herinner, is het ding behoorlijk toegankelijk. En was er wel iets met een setup die een beetje lastig was, maar dat gaan we zien. Opkiezer. Mail. Actief. Safari. Actief. mini Actief. Die kunnen we even laten vallen. Tekens: hoofdletter M. I. N. I. hoofdletter A. E. E. hoofdletter P A. S. S. Komma. Ja, dat was hem. Taal. Dan wil ik er ook weer even heen eigenlijk. Containers. Activeer onderdeel. Standaard dat lijkt me de files. Helemaal files available Oftewel hij zegt je hebt daar helemaal geen uh, files te openen. En je moet een soort van database maken. Daar heb je zelf helemaal geen last van. Want je vult gewoon de velden in en dat wordt opgeslagen in een database. Die database heeft een code. En dat is natuurlijk ook de, de zwakte van het systeem. Je hebt gewoon één code waar al je andere wachtwoorden achter hangen. Dus die eerste code moet wel veilig zijn. In dit voorbeeld nemen we gewoon 1, 2, 3, 4 en dan komt dat vast goed. Misschien mag dat zelfs wel niet. Eens even kijken wat ze verder willen. Hier. Op. Hello, Udo not having any files available voor mini K-pass open. Ja. Hier. Wat zegt hij Vertaling, naviga, interpunctie, containers, taal, tekens. G. E. A. r. Oh, gear, dat is een tandwieltje, dus dat zijn de instellingen. Info. Knop. De infoknop gaan we even kijken. Ed, knop. Yep. Info add. Knop. En om een bestand toe te voegen, denk ik. Info. Knop. Eerst even met de info. Help. Hebben Fils. we die Fils. gehad? Terugknop. Help. Context. ITunes import slash export. Dropbox import slash export. Safari slash email import. Create new database. E If nou, dat is op zich uh, hartstikke prachtig. Roos intel 5 of vijf. Kijken voor de computer. List drie iTunes import/export. Knop. Context. Files. Terugknop. Files. Context. Files terug op. We zijn er weer. Even kijken. Nee, we nog En die als file vier. Maar... Knop. Info. Knop. Vier. Nou, we kijken even ook bij de... E Settings. Context. Dun, knop. Dat is weer mooi. In protection. Context. Pin en, en el, Schakelknop. Uit. In Pin en el, Schakelknop. Uit. Worden. Tekens. Hoofdletter P. Hoofdletter N. Spatie. Hoofdletter E. N. A. B. L. E. D. Komma. Pin enabled lock Locking out. 30 secondes. Dus hij hoeft geen pin te hebben. Nou, die zet ik gewoon even aan, dat lijkt me wel leuk. Oh, we mogen meteen een pin zetten en nou, dan gaan we 1, 2, 3, 4 maken natuurlijk. 2. 4. En toen oh, Confirm pin. je çıkart het aan. Nou, hij heeft een pin nu. 30 seconden. Na 30 seconden gaat hij uh, gewoon de de app afsluiten. Prevent inventory set exesto mini keypad with admin. Prevent inventory set exesto delete al data on pin failure. Context. Delete all data on pin failure, dus je kunt ook alles weg laten gooien. uit. Klik en uit. Dat staat uit, dat laat ik even uit. Attempt, zegt hij daar. Nederland, atems, vijf. Dus dat je vijf keer kunt proberen, denk ik. Digital files en passwords. Slaat too many failed nieuw Close database op timenhard. Context. Close in Nederland. Schakelknop aan. Nou, hij gooit de database dicht. Dat is ook veiliger, denk ik. Op deze is het gewoon afgesloten. Klos timenhard. Vijf minuten. Dan stopt hij er misschien helemaal mee. Automatisch close op een database. after te selected, timenhard. Remember database passwords, Context. Passwords in de divisie secure krijgen. iPasswords, context. iPasswords, schakelknop aan. Ze staan in principe met sterkjes, en als je ze dubbeltikt, dan kun je ze wel lezen. Ieder paaswijds, wendt u uw inhaal, paswijds en tip. Sorting, context. En heet, schakelknop aan. Nou, ze worden gesorteerd, dat is mooi. Zo proepcent, een triswap, hapje kan Alphabetically Alfabetically hoor ik. Password en coding, context. En coding, UTF-8. Besting en coding, used for passwords wens u in de database kies. Clipboard, schoonmaken, Timeout. En time Schakelknop, uit. Nou, dat kun je aanzetten. Ja, misschien dat je wel passwords op clipboard zet. Dus dat is misschien wel veilig om dat te even Aan. aanzetten. Aan, clear 30 seconds. Clear the contents of the clipboard after archie van De prompt performing a copy. Mini kipas version 1, 4, 2. Nou, misschien dat ik die nog wel een keer wat langer zet. Maar dat gaan we zien. We hebben een dunknop. List recorder. Dun, knop. Nu gaan we een database aanmaken door de Add-knop te gebruiken. -ad. Tekstveld, bewerkbaar. Nou, we gaan hem eens even derk noemen, luister we Neil zijn. Hoofdletter D. Hoofdletter D. E, e. e. R. R. J, K. K. Volgende. Daar rechts onderin heb ik een volgende. Dat hele toetsenbordverhaal is altijd wat vreemd. Uh, soms heb je een greetknop. Rechts onderin, dat is meestal om alleen het toetsenbord weg te halen. En dan kun je dus verdere actie ondernemen op het formulier wat je invult. En in dit geval heb je een volgende knop. En die moet dus echt ook een actie initiëren. Spatie. Volgende. Nou, dat gaan we nu. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Paswoord. Oh, we hebben nog een paswoord hebben voor die. Tekstveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Paswoord. Nou, daar maak ik er ook nog eens even derk van. D. R. E. R. -T J. K. Karel. Nou, we hebben ze je... volgende. Da ik Tekstveld. Bereikbaar. Tekenodus. Ik heb een paspoort. Dat zult u nog een keer hebben. F D e. R Kabel gereed. Nu hebben we het gereed. Filius. context. En nu gaan we kijken wat we hebben. Edit, knop. Databases. Context. Databases. Kijk, KDB, last modifywaat 11 12, 13, 7, 16. 11 12, 13, 7. Ja, dat is prachtig. Hier. Info, knop, het, knop. Dus je kunt meerdere databases aanmaken. Ik ga nu naar mijn database. Edit. Knop. Databases. Context. Die edit knop kun je natuurlijk die databases weer mee verwijderen. KDE, last modified, ik, ik beveiligd, tekstveld, bewerkbaar, tekenmodus, password. Nou, wat is het paswoord hebben, zegt hij? d -R e e k Gered. Nou, ik. Search deck. Groups. Context. Groups. General. general. Via, knop. Een general. Een gear. Kijk wat we daar kunnen instellen. Settings. Pin en held. Schakelknop. Aan. Pin en held. Op Tim en Hout. 30 secondes. Event in Autorizet Access. Digital data on. Pin en held. Atoms. 5. Dit zijn dezelfde settings. 65% batterie. list uh, Dunne. Knop. Dek. Met hoofdscherm hebt. Pier. Knop. Share. Pin en held. Context. Search deck. Zoekveld. Nou, ik denk dat... het general. general. Hier. Knop. General. Kan dubbeltikken. General. Kijk. Terugknop. General. Edit. Knop. Search general. Zoekveld. Props. Context. E-mail. Homebanking. Internet. Netwerk. Windows. Windows. heb je een heleboel categorieën waar je wachtwoorden in kunt indelen. Uh, nou, laten we de Windows... Hier. Knop. Even kijken. Windows. Hier. Dat zal weer een keer zijn. G, E, ja. Windows. Netwerk, Internet, Homebanking. Internet. Internet, gaan we daar eens even kijken. Internet, general, er. Terugknop. Internet, edit, search internet, zoekveld, empty list. Hier, Knop. share, Knop. het, Knop. share, hier, Knop. Kijken, kijken wat we hier een in instelling hebben. Settings, context, dun, Knop. in protection, context, In en held, schakelknop, aan. Lock in hard, 30 seconden, preventing auto-resetting, dun, knop, dun knop, te zijn? In protection, dun, Knop. Tot nu toe, internet, context, edit, knop. Search internet, zoekveld en list. Hier knop, share, knop. Even bij de SCIRA kijken wat ze daar kunnen. Airdrop recipient, -place placeholder, afbeelding. Dat is een airdrop recipient, dus dat zijn mensen die bij jou in de buurt zijn voor Bluetooth communicatie. Airdrop share instantie weer, people nearby. me. Is de airdrop nodig, de peer automatica? Als de opening superfiles. knop. Opening parade, -right. opening web.flaf, opening file browser, knop. Nou, het hele verhaal komt aan bod, waarschijnlijk. Cancel waar je het heen kunt sturen en dan zal die wel een of andere Excel sheet of iets dergelijks doen. Internet, bij dit soort minuutjes overigens zit de cancel-knop meestal direct boven de home-toets. Dus je kunt heel erg ver doorvegen tot je bij uh, cancel bent of bij annuleren. Je kunt ook met je vinger even een centimeter boven de home-knop en dan heb je hem ook. Wat gaan we doen? De add. knop. knop, knop. Hij wil een groep adden op een En T, E Een entry. Nou, dat wil ik. Dus gaan we daarheen daar tekstveld Titel. Je entend in tekstveld. Nu ga ik even een hier neerleggen, want dit wordt echt even typewerk. Dat is makkelijker. Titel. Snel navigatie uit, tekstveld, ja, bewerkbaar, tekenmodus, nieuw enting. Oeh, loket ofzo. Loket. We gaan kijken wat we nog, nog hier hebben we in. Eén, knop, username. username, tekstveld. Nou, snel dus. navigatie uh, uit. Uh, Dirk. Snel navigatie, kleertekst, as, as, as word. beveiligd, tekstveld. Is, Snel navigatie uit. 2, 3, 1.234. Kijk, nu hoor je hem wel. Kleertekst. French. Knop. Dat was... Taal. Tekens. W. R. E. N. C. H. Een wench. Dus dan maakt hij een wachtwoord voor jou. Kijken wat hij daarvan doet. URL. French. Knop. Kijk, dan zegt hij van... Generator. Cancel. Generator. dun settings, context, lengte, team. Character sets, upper, lower, password, context. W, stof, kve. Remote, knop. W, stof, password, context. Character sets, upper, lengte, team. Settings, context, een, knop. Dan kan ik die overnemen. Textveld, bewerkbaar. Locate your password. Textveld, bewerkbaar. Tekenmodus, wx stof, kve. Clear knop. Die is beter dan 1, 2, 3, 4, denk ik. French, knop, URL. En die French of die range, die kun je er steeds weer op vragen. URL, tekstveld. Comments, context. URL, tekstveld. Snel navigatie uit. Uh, hoe heet het ding? Anderslezen.nl geloof ik. Aangepast lezen. Ik weet dat nooit. Anders lezen. Spelvaart. Ik noem hem even anders lezen. Snel, Comments, text. context. Tekstveld. Ik kan hier nog comment toelaten. Nee, en ik heb een greep op rechts onderin, die kan ik bereiken met ctrl, pijl om naar beneden. Tik een bubbel met pijl op meneer. Anders lezen, ml, grijs, tekstveld, url, internet, terugknop, locatie, in edit, knop, title, 1, locatie, in username. Even kijken hoor. Tek, grijs, password, 10 tekens, tekens, grijs, knop, 10 tekens, grijs. Wat hebben we dan weer? e e, e. Oh, dat je hem wel kunt zien, een I-knop. URL. Anders lezen, ml, grijs, Textveld. arrow, knop, comments, kop En die arrow-knop die brengt je naar de site toe. Arrow, knop, comments, comments, kop tekst, arrow, knop, Kijk. anders lezen, arrow. knop. Of die dat ook Safari. Knapt. Safari kan de pagina niet openen omdat de server onzichtbaar is. Kijk, dat zijn de goede URL's die je invoert. Maar dit is dus het idee om uh, wachtwoorden te bewaren op een andere manier dan in het, uh, de sleutelhanger van uh, iTunes of de sleutelhanger van de iPhone. Hoewel, ik moet zeggen, ik vind die cloud oplossing wel verschrikkelijk mooi. Maar deze kun je die cloud oplossing dus alleen gebruiken vanaf 7.03 hadden we geloof ik uitgedokterd. En als je dus een oudere versie van iOS gebruikt of wat anders... ...dan kun je met dit soort dingen prima uit de voeten. Gaan we eens even kijken als ik nou Oh, andere Akieser. dingen erin Safari, actief. Minicapas, actief. -pas. Kijk dan. Minicap, enter, window en lock. 1. Oh, hij is alweer ge... 2, 3, 4. Locked. Locking in ventre. Nou, ik krijg hier internet terug. Usenam. Ja. Locate Uventri. 1. Knop. Titel. Edit. Knop. T-Mobile NL network. List internet. Terugknop. Internet. Channel. Terugknop. Channel. Tag. Terugknop. Tag. Files. Terugknop. Zo. Files. Nu ben ik weer op het basisniveau. Edit. Knopf. Titalezes. Contekst. Tag. KDB. Lastbod. Tekstveld. bewerkbaar. Tekenmodus. paswoord. Shift. R F D E R D M L K Kopp geret. General. Vier knop. General. We general. General, we... general. Edit. Search general. E-mail. Home banking. Internet. Internet. Internet. General. Internet. Edit. Search internet. Zoek entris. Context. Local Juventus. Vier knop. Share. Knop. Dus hier hebben we hier. Die... Locate new entry. Oh, dit had new entry had ik weer moeten halen. Hier, En dan heb ik hier weer de toevoegen. En als ik die dat denk, die gewoon dubbel tik. En search internet. En het is. Locate Uventry. Dat zal je niet verwaarden. new entry Edit. Knop. Titel. Locate event 1. En dan kun je hier gewoon lezen. NL, grijs, tekst Met die arrow naar de i toe. Oké, ik hoop dat het uh, wat is en dat mensen er wat aan hebben. Succes! Oké, okay, dat was uh, de mini-kierpas. Ik, ik ga ook denk ik toch het meest voor, um, voor de sleutelhanger. Uh, maar goed, ik geef de microfoon even vrij voor uh, uh, vragen en commentaar. Geen op aanmerkingen of vragen. Uh, nou, dan was dit een, uh, een, een vrij uh, uitgebreid verhaal over wachtwoorden, maar daar moesten we ook een keer wel eens wat aan doen, want er worden steeds meer wachtwoorden gevraagd en ik, ik gebruik volgens mij de laatste tijd maar een paar wachtwoorden, uh, want het wordt, het wordt gewoon te veel. Uh, en je mag dat natuurlijk helemaal niet doen, maar ik, ik weet dat sommige mensen ook gewoon het lekker in een bestandje hebben staan en dat is natuurlijk niet erg veilig en we gaan er maar vanuit dat dit soort systemen wel veilig is, alhoewel... Ik me wel afvraag of je toch niet op de ene of andere manier ergens je wachtwoorden toch ook nog voor jezelf moet houden. Ergens opslaan of opschrijven, want op het moment dat je dus inderdaad eh, iets verkeerds doet en het vergeet, dan ben je dus wel helemaal in de aap Oké, okay, ik geef de microfoon nog één keer vrij voor de wachtwoorden en dan sluit ik mijn iPhone aan en dan ga ik nog even iets vertellen over de updates van Ariadne. Ik zei het in het begin al, er zijn wat vragen geweest, ook op het forum, over het melden van favorieten en zo. En uh, sinds de, uh, een, een, zeg maar de, de laatste uh, grote update is er ook behoorlijk wat in veranderd. Dus het leek mij wel tijd om daar even bij stil te blijven staan. Navigatiemap. De navigatiemap. Navigatie. Navigon. Ariopne GPS. Ariadne GPS. Ik zag op het forum ook nog een vraag van Bert staan, Bert Wester, over het feit dat hij het gevoel heeft dat Navigon en Ariadne niet echt deze meer zo goed samenwerken als dat deze centrum deze centrum deze centrum deze centrum deze voor de deze deze deze deze meter, uur Ik had zelf niet zozeer die indruk. En waar ben ik? Knop. Oké, okay. dichtbij zijn de favoriet, kogel 0608, 158 meter, 1 uur kompas. Ja ja. Dichtbij zijn de favoriet, kogel 0507, 36 meter, 3 uur kompas. Je hoort dat hij nog aan het kalibreren is, want mijn huisdeur komt steeds dichterbij. Oké. Okay. U bevindt zich minder dan 18 meter van kogel 0507, 4 uur kompas. Ehm, um, ik ga eventjes naar de favorieten meteen toe. Geselecteerd. Favorietenlijst, het tabblad. U bevindt zich weer. Favorietenlijst, vier ja. uur kompas. Ik heb dat die meldingen nog staan. Volgens mij, geloof ik, maar drie keer. favorieten. U bevindt zich minder dan 13 meter van Koggen 0507, 4 uur kompas. Bewerken. Knop. Bovenaan de favorietenlijst, de knop Bewerken, die was ook wel bekend uit de oudere versies. Favorietenlijst. Context. Acties. Knop. Acties. Knop. Geselecteerd. Alle favorieten. Knop. Dit is nieuw. Een van drie. Een van drie. Je hebt dus nu drie mogelijkheden. En uh, een, als je een van die mogelijkheden kiest, dat is bepalend voor de lijst van favorieten die je op je scherm krijgt. Hij staat bij mij geselecteerd alle, dus ik zie alle favorieten op mijn scherm. Aangepast. Knop. Twee van drie. Aangepast. Dat heeft ermee te maken dat je um, nu per favoriet kunt bepalen hoe die gemeld moet worden. Of die wel gemeld moet worden, van, uh, binnen welke afstand die gemeld moet worden en hoe vaak. Dat was in de vorige versie uh, kon je dat uh, alleen maar aangeven in de instellingen voor alle favorieten. Tegenwoordig kan je dat voor per favoriet bepalen. Uh, dan wordt de favoriet krijgt het vlaggetje aangepast mee als hij dus niet de standaardinstellingen uh, heeft. Als je dat, alleen die favorieten wil zien, dan tik je op deze knop en dan krijg je dus alle aangepaste favorieten. Actieve knop. Drie van drie. Actieve favorieten. En um, dit is eigenlijk waar het om ging, of waar het om gaat, een van de uh, uh, vragen die in het forum naar voren kwamen, uh, na de update, was van hij meldt mijn favorieten niet meer als ik in de buurt kom. En dat komt omdat je een favoriet nu eerst actief moet zetten, wil hij uh, hem gaan melden. Standaard is geen enkele uh, favoriet actief, dus dan meldt je hem ook niet. Je ziet ze wel op het scherm staan, maar dat is dan ook alles. Hij gaat niks roepen. Zoek. Zoekveld. Het zoekveld. Kogno 507, 13 meter, 4 uur kompas. Nou, daar woon ik. Um, nu gaan we even naar. Ik ga even. Oh, ho ho ho. Actieve. Ja. ja. Zoek. Zoekveld. Hij is heel traag. Cogno 0507, 13 meter, 4 uur kompas. Koch 523, cochon 0608. Dus haal winkelcentrum Kempenaar, 198 meter, 10 uur kompas. Oké, okay, ik dubbel tik even op deze favoriet. 198 meter, 10 uur kompas, favoriet detail, terug, terugknop, favoriet detail, favoriet detail, context, acties, knop, activeer. Activeer, dan kan ik dus deze uh, favoriet activeren. De winkelcentrum kenbaar, adres leg. Oh, nu gaan de dingen fout. Terug, terug, favoriet dat detail, omdat, context. Ik heb het al eerder gezegd, iOS 7 op een iPhone 4, acties, gaat Na. maar net. Activeer, activeer. De de en dan, dan krijg ik onderwacht. dus de naam, acties. zoals ik acties. hem heb genoemd. We hebben de knop Acties. Favorieten afhandeling. Volg. Knop. Volg. Dat betekent dat hij. Uh, in de oude versie was het weer zo dat je dan inderdaad alleen maar de gevolgde favorieten op je scherm zag. En dat is nu ook veranderd. Maar ik kan hem dus hier in ieder geval laten volgen. Dat ga ik doen. Gevolgd, activeer, favoriet detail, acties. Oké. Okay. Gevolgd, activeer. U bevindt zich minder dan... De, zaal, de winkelcentrum Kemperbaar. Je gaat hem nu ook horen. Adres leg. Terug, terug, terug. favoriet detail. Acties. U bevindt zich minder dan 18 ik meter zie. van Cogeno 50... Favoriet, acties. Ik denk Knop. dat ik voor mijn verjaardag maar een nieuwe iPhone vraag. Maar dat gaan we maar niet doen. Weet je Actie. de deur. Favoriet en afhandeling. Ik ga dus weer even nu U bevindt zich minder dan 17 meter van 0507 507. Volg niet knop. Volg niet. Deactiveer. Deactiveer. Knop. Wijzig favoriet. Knop. Een wijzig favoriet midden van de kaart. Knop. Ja, dan, als je dan met de, de kaart aan het spelen bent, dan wordt deze favoriet midden op de kaart geplaatst. Delen knop. Kan ik hem delen? Verwerken knop. Navigon knop. Annuleren nou, Je hoort Je Navigon. kan ook Navigon starten met deze coördinaten. Verwerken knop. Ik ga even naar delen. Gedeeld door Jan. Gedeeld door Ariane. Wat ik hiermee kan is deze favoriet mailen. Ja. Het is echt. <laughs> nee. Gedeeld door Ariane. Oké. Okay. Nou is hij er pas. Je kan hem dus per mail favoriet. Uh, je kan dus een favoriet door middel van een mail delen. Dat is het enige wat je kan met delen. Uh, wil je dat kunnen doen, dan moet je wel een in-app aankoop doen. Um, ja, waarom zou je dat willen? Stel je voor, uh, ik ben vreselijk verdwaald hier in een Ladystad. Dat kan maar zo. Ik weet niet meer waar ik ben. Uh, ik stuur een mailtje met de coördinaten naar iemand en die kan mij dan vinden. Dat is het mooie van dit delen. Um, we gaan even terug. Annuleren. Knop. Doe maar even annuleren, want ik ga de. Attentie, verwijder concept. Knop. Dat doen we. Op je Favoriet detail, terug, terugknop. Oké, okay, hier kunnen we hem dus activeren en op volgen bewerken. zetten. Bewerken. Nu ben ik weer, ja sorry voor uh, dat, dat gedoe, maar dat heeft gewoon met een te trage iPhone te maken. Ik ben nu weer uh, boven in de favorietenlijst met linksboven hier. De bewerken. De knop, knop bewerken. Favorietenlijst, acties, knop. En die hebben we dan geselecteerd. De acties, Alle favorieten. die hebben we net gehad. Acties. Favorietenlijst. Acties. Ehm. Um. Attentie. Favorieten afhandeling. hier alles. Knap. Nee. Dit is dus de acties van de hele lijst. Dus als ik niet in een detail van een favoriet zit, maar gewoon de hele lijst heb, favorieten afhandeling. hier alles. Dan heb ik Activate. Activate alles. Uh, Alwien is er niet, maar dit is dus een, een vertaalfout. Mochten jullie vertaalfouten tegenkomen in de app, dan kunnen jullie die melden bij Alwien. Want Alwien en ik zijn testers voor Ariadne, maar Alwien vertaalt hem. Dus mocht je foutjes vinden, mail haar. Annuleer volgen. Knop. Annuleer volgen. Dan gooit hij alle gevolgde favorieten eruit. Tenminste, het volgen zet hij uit. De Deel alles. Knop. Deactiveer. Knop. Deactiveer. Deel, alles. Deel alles. Verwijder alles. Verwijder alles. Verwijder alles. Maak favoriet. Maak favoriet. Import van loadstone. Knop. Import van loadstone. Annuleren. En annuleren. Dat is favoriet de acties. Acties. Knop. Bewerken. Bovenin hadden we nog de bewerken knop. Gerecht. Knop. Favorieten. Geselecteerd. Alle favorieten. Hier kan ik favorieten uh, selecteren door er gewoon dubbel op te tikken. En dan uh, dus bijvoorbeeld uh, met die acties uh, alles laten volgen, bewerken of noem maar op. Oké. Okay. We, we gaan weer even naar de gereed knop. Bewerken. Knop. We gaan, uh, hier zijn we -voor geweest. Geselecteerd. Ik heb dus nu. Alle favorieten: één uh, van drie. De bushalte Kempenaar heb ik hier laten volgen. Dus nu ga ik terug naar knop. mijn. Van vier. Home scherm. Gezellig. Waar ben ik? Knop. De bekende waar ben ik? Knop. Startplaatsbepaling. bepaling. Die knop. kennen we ook allemaal nog. Voeg toe aan favorieten. Knop. Voeg toe aan favorieten kennen we ook. Dichtstbijzijnde favoriet. Koggen 0507 Knop. Dat is de dichtstbijzijnde favoriet. 16 meter. 4 uur kompas. Maar jullie horen. favoriet. 0507 Dat dit knop. een knop is. Als ik hier dus nu op dubbel ga tikken volgende actieve favoriet 0507. Dan ziet hij mijn volgende actieve favoriet. Gevolgde favoriet bushalte winkelcentrum Kempenberg. En volgens als ik nog een keer dubbel tik de gevolgde favoriet. Dus als je op deze knop tikt, kun je eigenlijk drie dingen zien: wat de dichtstbijzijnde favoriet is, de dichtstbijzijnde actieve favoriet en de dichtstbijzijnde gevolgde favoriet. Ja. Um, er valt nog heel veel meer over te vertellen, maar omdat er dus wat, wat, zeg maar wat onduidelijkheid was, dacht ik van dat dit op dit moment wel even voldoende was. En uh, ja, mocht er belangstelling zijn om nog eens uitgebreider op de app in te gaan, dan wil ik dat natuurlijk met heel veel plezier doen. Oké, okay, ik geef de microfoon vrij. Misschien valt het helemaal onder de, in de orde van, van deze bespreking. Maar wat is nou het verschil tussen volgen en actieve favoriet? Of is dat een hele stomme vraag? Ja, kijk, dat, dat, je, je kunt ze allebei op verschillende manieren gebruiken. Uh, je hebt dus meerdere mogelijkheden om aan te geven wat je met een favoriet wil. Kijk, als je alle favorieten wil laten uh, zorgen dat je die hoort als je binnen een bepaalde afstand komt, dan maak je ze allemaal actief. En met inactieve favorieten gebeurt gewoon echt niks. Dan laat je hem alleen maar op het scherm zien als je uh, daar in de buurt komt. Maar je hoort verder niks. Dus je moet sowieso een, een, een favoriet activeren om daar iets over te horen. En daarnaast uh, kan het handig zijn als je zeg maar uh, in de buurt allerlei favorieten hebt staan. En je wil ook alleen maar de gevolgen naar één bepaalde favoriet. Dan kun je die op volgen zetten. Het, het is een beetje... Dubbel zou je kunnen zeggen, maar het geeft je wel een hoop mogelijkheden meer. Het enige wat ik nog mis, dat is voor de loodstone gebruikers onder ons. Je kon daar hetzelfde mee doen. Dan kon je dus uh, uh, punten die je had gemaakt checken. En je kon een, een, een, van de, de, de gecheckte uh, favorieten of points of interest uh, interests die je had, kon je een bestand maken. Dus zo kon je bijvoorbeeld van een bepaald bos, uh, als je daar wilde wandelen, daar checkte je daar van tevoren alle favorieten van of alle punten van en dat sloeg je als een checkpoint bestand op en dat is iets wat uh, mooi zou zijn als dat ook nog in uh, Ariadne kon dat je dus inderdaad van een bepaald nou, bos of park uh, zeg maar daar uh, als je daar wil gaan lopen daar alle punten even van uh, op volgen zou kunnen zetten of op actief net wat je wil en dat dan als één bestand kon uitvoeren en dan ook weer invoeren dat was uh, dat is nog een wens voor mij en wie weet wordt hij nog wel eens een keer gehonoreerd. Enigszins duidelijk, aat. Ik, ik zou zeggen, ga er gewoon eens een keer een beetje mee spelen. Dan, dan wordt het misschien uh, het verschil uh, nog wel iets duidelijker... dan dat ik het nu een beetje krom loop uit te leggen. Ja, dat zal ik zo doen. Bedankt in ieder geval. Nog meer mensen die uh, iets uh, over Ariadne kwijt wensen. Oké, okay, dan gaan we om 16.05 uur volgens mijn computer over naar uh, zeg maar het laatste stukje um, van Derk. Uh, dat zijn de updates van deze week. De update parade van deze week, en dat is dan vanaf 7-12 tot en met 13 december vandaag. Ik ga eens even snel naar de App Store. Er zijn er een hele berg geloof ik weer. Hopen jij in staat buren beeld. We App Store actief. Kijk aan de App Store. En ook nog wat. Geselecteerd. Updates. Top 5 van 5. Een puntplaatje. Updates. Top updates. Context aankopen. 13 december 2013, bijgewerkt. Context. Ik ben al geüpdate vanmorgen, dus we gaan los. Pocket Informant Pro, versie 3.31, 26.6 megabyte. Ja. Pocket Informant Pro, dat is een, uh, een soort PIM, een personal information manager. Hij is niet helemaal toegankelijk. Ik kom daar een keer op terug. Het is een mooi pakket en het kan heel veel combineren van agenda's. Uh, met mail en Facebook en. het hele scala. Open, pocket, Wikipedia, versie 1.8.5.1.3.6 megabyte, nieuw. Wikipedia, dat is om op Wikipedia te zoeken. En die hebben ze gewoon wat strakker gemaakt per interface. Ziet er goed uit. Open, Wikipedia, Dictator Plus Connect Free, dictamus Free, versie ja. 11.0.3, 15.0 megabyte. Dat is weer eentje waar ik geen vriendjes mee word, dus die staan we gewoon over vandaag. Open, 12 december 2013, Dropbox. Opzommingsteken, support voor 12 december 2013, Dropbox. Versie 3.0.2.18.6 megabyte. Dat ding is wel groot, 18.6 MB, maar oké. Okay. Uh, ze hebben niet heel veel veranderd. Even kijken. Opzommingsteken support review in pdf-annotations. Opzommingsteken support voor using opening. Weet-molier-workformats. Opsommingsteken fix dan issue that cause et som over word the work documents to fail on die iPads. Ze hebben dus wel een aantal updates gemaakt, met name met het open-in-verhaal, zeggen ze, met de formaten en pdf-annotaties. Pdf-annotaties zijn voor ons helaas meestal ontoegankelijk. Het kan wel dus eens inzinnig zijn om zijn zoeken of er een app is die dat wel kan. De 3, 3, groepen, nou dat is om de uh, sms groeps te verzinnen en zo. Was niks nieuws Open. en spannend. 12 december 2013. Fixed black in misdug slash possible crashes. Essentialie affecting iPhone 4. 12 december 2013. Base scanning. OCR. En speech. Versie 3. 1. 3. 29. 4 megabyte. Daar hebben ze wat crash spullen zeggen ze. Fixed black in misdug slash possible crashes. Open. Base scanning. OCR. 12 december 2013. 11 december 2013. 12 december 2013. bijgewerkt. context 11 december 2013, Facebook, versie 6.8, 52.7 megabyte. Het regent Facebook-updates, maar die app is zo complex dat het niet te zeggen is wat er allemaal gewijzigd is. Wat ik wel gezien heb, is als je vrienden aan het zoeken bent, dat je weer een keurige sluitmenu onderin krijgt. En dat ziet er allemaal wat beter uit dan uh, het was. Dat varieert erg bij de... update. van klinkst open. Socialcast, versie 3, 2, 2, 11.5 MB. Nou, nieuwe. dat is de een of ander internet-appje. Niet echt in. WhatsApp Messenger, versie 2, WhatsApp Messenger, versie 2.11.7, 18.6 MB. De WhatsApp Messenger, daar hebben ze wel het een en ander aan bijgesleuteld. En met name als je een nieuw gesprek maakt, uh, kun je ook veel makkelijker een groepsgesprek starten. Ze zijn wel grijs in initieel, maar je kunt ze wel gebruiken. Hmm. Open. WhatsApp Messenger, 11 december 2013, WhatsApp Messenger versie 3.1, 28.5 megabyte. Nieuw. De Messenger van Facebook die zit nu geïntegreerd in de Facebook app overigens als um, derde tabblad en daarmee kun je berichten schrijven aan wat we met z'n allen opgewekte vrienden noemen op Facebook. Open. WhatsApp op Messenger. WordPress versie 3.8.5.9.6. Naar nou, WordPress gebruik ik om uh, te publiceren op uh, op sites, dus dat is. Open. WordPress. Daar heb ik nog niet naar gekeken, maar meestal is dat gewoon krippen en plakken van artikelen en uh, gaan met dat ding. Skibbe, versie 4.15.1, open, skippen. Wat dan? december dat 2013, gemaakt? algemene oplossingen en snelheidsverbeteringen. Open, skippen. Ja, dat is dooddoende van de dooddoende van de week, denk ik ongeveer. Houd hem maar bij. 8 december 2013, bijgewerkt. Context, Jongen. Versie 6.1.1, 17.2 megabyte. Nou, jammer, dat is die interne Bartimeus-Twitter die wij gebruiken. Dat ding regent ook updates en wordt steeds mooier. Uh, en, nou nog heel veel mensen die daarop gaan publiceren. Open, jammer. Dat gaat wel gebeuren. RTL nieuwsmodule, versie 2, 3, 7,3 megabyte. Heb Nieuws. ik nog niet nagekeken. Ik ben niet zo'n hele grote RTL-fan, maar ik, uh, die komt wel lekker aan de beurt. Open, 6 december 2013 bijgewerkt. Context. En 6 december, dat was voor de laatste update-parade. Nou, dit waren ze voor deze week. De leuke zijn, denk ik, de Dropbox-app en de. Uh, WhatsApp ...en voor de rest zie ik niet heel veel spannends. Okido, zoals gebruikelijk doet er hier voordeel mee. Dat was uh, het update-verhaal van deze week. Um, heeft iemand hier iets nog aan toe te voegen? Ja, sinds de update van WhatsApp... ...als ik een berichtje krijg... ...dan kan ik niet gelijk naar een berichtje toe... ...maar dan zei ik die iedere keer of ik een of andere update van WhatsApp wil aanzetten. Dus een of andere kopie, Maar de knoppen zijn grijs. Ah, ik gebruik WhatsApp maar heel weinig. Ik ben dat nog niet tegengekomen. Ik heb wel iemand hier in huis die WhatsApp wel gebruikt. Maar die heeft volgens mij nog niet geüpdate, Want die begint zo langzaam te roepen van... Uh, iedere update uh, word ik geloof ik minder gelukkig van. Dus uh, ik, ik hoor het wel eerst van jou of een update zinvol is voordat ik hem doe. Uh, herkent iemand, uh, Kees, uh, uh, zijn uh, update-ding? Nou, ik, ik gebruik uh, uh, WhatsApp ook heel weinig, maar ik heb bij iPhone Club gelezen dat, er, uh, dat die, erg, die laatste versie erg buggy is. Ik weet niet of ze daar inmiddels al wat aan gedaan hebben, maar uh, dat, dat schijnt uh, geen succes te zijn. Ja, nee, oké. Okay. Dus uh, dan zal er binnenkort wel weer een, een update komen. Uh, ik, ik zei het in het begin al, het regent zo af en toe updates. Dus dan uh, houden we dat in. Kees, hou in ieder geval even de updates in de gaten. Want uh, misschien uh, wordt het dan wel weer beter. Ik, uh, ik herken het in ieder geval niet. Maar nogmaals, dat komt omdat ik volgens mij sinds de laatste update nog geen WhatsApp heb verstuurd. Dat doet hier het helemaal prima? Dus ik herken het zeker niet. En ik hoop dat ik het verstaan ben, want het internet is hier geloof ik echt in elkaar gestort of zo. Nee, hey, nou gaat het weer helemaal goed. Oké, okay, nog iemand iets uh, te vragen of te melden over de WhatsApp-update? Oké, okay, dan gaan we. Op vrijdag de 13e om 16.13 uur 13 na de valreep. En daarbij horend alles wat we van de week zijn tegengekomen op het gebied van Apple. Ik zou zeggen wie de microfoon wil hebben, die grijpt hem. Ja, die geluid zijn soms heel slecht van de app te horen. Um, wat ik soms heb is dat bepaalde dialoogboxen gewoon geen focus pakken. En dat heb ik uh, alleen op mijn iPhone 5. Stel ik wil een mail beantwoorden, dan dubbelt ik op beantwoorden en dan springt hij dus niet naar die beantwoorden, doorsturen en andere box heen. En als ik mijn iPhone een keer helemaal aan en uitzet, dan wil hij dat soms wel weer doen, maar op de meest vreemde momenten stopt hij daarmee om naar die boxen te springen. Dit is voor mij ook wel herkenbaar, alleen ik heb dat op mijn iPhone 4 uh, een paar maal gehad de afgelopen periode, maar niet zo idioot veel. Maar het, uh, er gaat bij mij wel een bel rinkelen. En dan is het ook een kwestie van resetten om dat weer goed te krijgen. Nou, er was een tijdje geleden een discussie op het VoiceOver Forum met, ik weet niet meer wie dat was. En die, die had uh, problemen dat als hij een mailtje wilde gaan schrijven, dat, dat, uh, dat, uh, dat je soms helemaal niet meer wist waar je, waar je stond. Dan vulde je het aanvak in en het onderwerpvak en dan kom je in het hoofdtekstveld uh, en dan... Uh, is dat uh, voorkomen onduidelijk. En zelf had ik laatst ook een keer dat ik een adres wilde invoeren... en toen bedacht hij dat hij maar een alias uh, een e moest pakken of een nicknaam, zonder dat ik dat door had. En toen ging het bij mij ook helemaal verkeerd. Dus het is, Er is iets veranderd sinds de uh, IOS 7, denk ik. Gelukkig wel, dat was ook het hele idee achter IOS 7, lijkt me. Um, maar wat je bij die mail, denk ik, kunt doen... Is redelijk gestructureerd links-rechts Als je gewoon dingen aanwijst in de mail. Dan uh, moet je dat flink uh, duidelijk aanwijzen. En als je een mailtje aan het schrijven bent. Dan kom je in dat aanveld, Dan kun je gaan tikken. En dan kun je met twee keer naar rechts wegen krijg je dan gewoon een lijstje met namen. Eigenlijk ongeveer alle boxen die je in kunt vullen. Of alle dingen die je invult. Waar lijstjes uit kunnen komen. Komen lijstjes uit tegenwoordig. Ook bij safari en dat soort dingen. Dus meestal vul ik gewoon een deel in, gewoon Dirk, en dan kijk ik eronder wat er aan e-mailadressen komt. Ja, ik heb wel gemerkt dat ook, ook dat soort, hè, dus als je inderdaad ook gaat zoeken op dingen, dan verschijnen er ook van die lijstjes, dat het soms dat je toch regelmatig echt moet wijzen en dat je daar niet zonder meer met je toetsenbord kan komen. Dat uh, herkent denk ik ook wel iemand. Ja, zeer zeker wel. En je komt ook soms met, niet uit lijstjes met toetsenbord en zo dus moet je ook weer wijzen. Ik had nog één ding niet over WhatsApp, maar dat stond ook in een bericht, geloof ik. Dat uh, boven je lijst met gesprekken staan nu uh, dingen om groepsgesprekken aan te maken. Ze zijn grijs, maar ze doen het gewoon wel. Dus op zich is dat een uh, vind ik een mooie optie. Ja, ik had ze al gezien, want dat kun je volgens mij uh, kon je dat vroeger wel doen via een nieuwe chat of zo, dan had je die mogelijkheid. En ik had ook al gezien dat ze grijs waren, maar ik was nog niet zo slim geweest om erop te dubbeltikken. Ik had nog een vraag eigenlijk. Vroeger bij uh, iOS 5 en 6, geloof ik, had je een optie dat als je uh, vanuit uh, je pagina 2 van je... Uh, uh, uh, ...apps uh, de hoogknop indrukte ...dat je dan een zoekveld uh, kreeg... ...waar je op je iPhone kon zoeken. Uh, is dat er niet meer? Ik kan het misschien niet meer vinden. Ja, zeker wel. Die moet je dubbeltikken vasthouden... ...met één ding naar beneden wegen. En die kun je kunt natuurlijk ook met de geschreven letters kun je zoeken als je hem op de Ja, het laatste stuk viel weer weg, uh, Dirk. Inderdaad, uh, Aarth joh, het uh, tikken vasthouden naar beneden vegen. Maakt niet uit in welk scherm. Tenminste als je dus in een van die homeschermen zit. Het wel een beetje flauw is, hij doet dat niet als hij in het dock staat of in sommige mappen doet hij het ook niet. Hij doet het alleen maar op uh, beginschermen. Uh, maar dat is wel een beetje jammer. Ja, inderdaad. Nee, ik weet het alweer. Je had het over handschrift. Die uh, heb ik hier in, de, in, de, in het vraaguur ook wel eens gebruikt. Dan draai je rood aan de handschrift uh, en je tekent een, een letter. En dan vervolgens heb je een lijstje. Dan moet je met twee vingers omhoog en omlaag vegen. Doorheen gaan een lijstje met apps die met die letter beginnen. En als je bijvoorbeeld uh, de S uh, tekent en je hebt dan nog uh, 30 apps. Dan, en je zoekt iets van. Uh, uh, Speelgoed, ik roep maar wat en dan teken je nog een keer de P. En uh, net als bij, uh, bij Windows, dan gaat hij steeds uh, de boel verkleinen. Dus dan krijg je steeds minder te zien. En dat is uh, wel een handige optie. Alleen, ik ben zelf niet zo goed in het schrijven van zwartschrift. Dus bij mij gaat dat nog regelmatig fout. Maar voor de mensen die het uh, normale schrift of het zwartschrift goed beheersen... is dat uh, ook een snelle manier om apps te zoeken. Ik probeer inderdaad om op dat zoekscherm te komen. Maar bij mij lukt dat ook niet. Ik weet, jullie hebben het een keer over gehad. Met één vinger dubbel tikken, vasthouden en naar beneden vegen. Dus tot die bubbelen wiep zegt en dan naar beneden vegen, moet je even echt op een app-scherm staan. Dirk, volgens mij is het als je gewoon in het thuisscherm staat met drie vingers naar beneden vegen. Ja, volgens mij gaat het nog een keer doen. Ja, dan kan je goed kijken, heb ik. Even kijken, ik moet hier even wat schuiven openzetten. Uh, ja, even kijken of ik nu ben. Modigatie-map. Negen apps. Prijzen-map. Klokken-map. Ik zit dus nu gewoon in mijn thuisscherm. Even met mijn linkerhand met drie vingers naar beneden vegen. Zoekveld. Bewerkbaar. En daar is Bewerkbaar. het zoekveld. Um, even kijken wat er gebeurt. Want ik, ik had als hier dubbel tikken en naar beneden trekken. Even kijken. Ik probeer dat. tik. Zoekveld. Bewerkbaar. En dan doet Bewerkbaar. hij dus ook. Dus beide, beide mogelijkheden zijn er. Dus of tikken, vasthouden tot en naar beneden trekken. Kom je in het zoekveld of... Gewoon op een thuisscherm met drie vingers naar beneden vegen. Ja, dat schuiven werkt. Dat werkt. En dat uh, dubbeltikken met drie vingers. Het is dus of met één vinger dubbeltikken vasthouden... totdat je todderdom hoort en dan naar beneden vegen. Of als je gewoon in het thuisscherm staat... ...met drie vingers naar beneden vegen, zonder vast te houden. Ja, bij mij werkt het ook. En hoe, hoe doe je dat nou met het handschrift? Dat wel, dat wist ik niet. Dan moet je met de rotor doen en dan moet je hem op type methode zetten ofzo, of zo? Of is het wat anders? Ik moet even goed nadenken. Volgens mij moet je dan uh, de, de handschrift in de rotor zetten. Dus dat doe je in instellingen toegankelijkheid voice over rotor. En uh, ik zet even de microfoon vast. Dus ik, ik draai de rotor tot... Handschrift. Handschrift. Kleine letter... En nu tik ik een L. L. Drie apps. Lief. En nu vindt hij dus drie apps. En nu ga ik met twee vingers vegen. Lief. Drie. Leren. Leren. Lief. Dat zijn dus drie uh, apps die met een L beginnen. Veeg ik nu met twee vingers van rechts naar links. 194 apps. Dan heeft hij die letter weer vergeten. En hoor je dat ik 194 apps op mijn iPhone heb staan. Tik ik nu bijvoorbeeld de, de T. R. Nou, apps. Zie je, R -E. dan gaat hij al. Oh ja, ik zit natuurlijk ook in kleine letters. Ik zal dat even herstellen. 194 gps. Als je met, uh, dan moet ik het goed zeggen. RTL Excel. met drie vingers. hoofdletter. naar beneden of naar boven veeg. cijfers. interpunctie. dan kleine kies letter. ik dus. wat ik op het scherm teken. Of dat een kleine letter is, een hoofdletter, nou, interpunctie of een cijfer. Uh, nogmaals, voor mensen die, die handig zijn in zwart schrift schrijven. kan dat uh, heel plezierig zijn, want je kunt op die manier ook. Ik heb dat zelf nog nooit geprobeerd, maar volgens mij in een van de eerste podcasts over iOS 7 heeft Nancy dat uitgebreid verteld. Kun je ook op die manier gewoon je invoervelden vullen. Dus niet meer op, door via toetsenbord, maar gewoon door te schrijven. Maar hoe zien de mensen dat dan? Die kunnen gewoon altijd schrijven op een, uh, met, de, met een handschrift uh, gebruiken? of Want die gebruiken geen, oh, geen rotor. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik, uh, ik weet ook niet of Nancy dat heeft verteld toen. Uh, Nee, dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Volgens mij is het een echte toegankelijkheidsoptie, eerlijk gezegd. En werk dat niet voorziende. Maar dat kan ik mis hebben. Misschien is er ook wel een fiepje dat het wel werkt. Een andere ding dat ik me afvroeg... is er ook een, uh, een Nederlands uh, woordenboek voor flexie op de iPhone. Ik zag dat het voor Android uitgekomen was... maar is het ook voor de iPhone? Ik kon het nergens vinden. Ik zou het niet weten, want ik heb dat hele stuk uh, zo'n beetje genegeerd over flexie. Misschien dat iemand anders een, uh, een antwoord heeft... Oké, okay, niemand derk. Nou, misschien uh, komt hij nog in, in de vorm van een update. Want ik, ik begrijp wel... Uh, ik, neem, ik ga ervan uit dus dat jij dat wel uh, op voice-over-vorm hebt gevolgd. Uh, maar dan zal, zal er een, een gewacht moeten worden op een update. Oké, okay, nog iemand die uh, een vraag heeft of iets te vertellen op de valreep. Toen was het helemaal stil. Oké, okay, nou, dat was dan het vraaguur van 13 december. Uh, volgende week... 20 december, dan is het nogmaals het laatste vragenuur van dit jaar. En uh, we schieten al aardig op naar de 100. Dus we moeten maar eens gaan bedenken wat wij met het 100ste iPhone-vragenuur gaan doen. Oké okay, mensen, ik wil iedereen weer bedanken voor, uh, voor het luisterend oor. En voor alle uh, inbreng in de vorm van vragen, opmerkingen en aanvullingen. Ik wens jullie een goed weekend en graag tot volgende week. Groetjes.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 Movement